Jelle er met het NOS-journaal. Bij een treinenongeval in het Friese Bozem bij Sneek zijn vanochtend twee mensen om het leven gekomen. Een auto botste met een Arriva-trein op een onbewaakte spoorwegovergang. De inzittende zijn ter plaatse overleden. De weg leidt naar een kampeerboerderij. Door de aanrijding rijden er momenteel geen treinen tussen Leeuwarden en Sneek. Arriva zet bussen in. Een aantal Nederlandse Syriëgangers wordt vandaag in Noord-Syrië opgehaald door een Nederlandse delegatie. De overdracht zou plaatsvinden in Qamishli bij de Turkse grens. Veel is nog onduidelijk, maar het zou in elk geval gaan om één vrouw en drie Nederlandse kinderen. Ze zaten in een Koerdisch gevangenenkamp. Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid kan niets over de zaak zeggen. België heeft de grens van 25.000 25 coronadoden bereikt. Dat meldt een Belgisch gezondheidsinstituut. In België wonen zo'n 11,5 miljoen mensen. In Nederland zijn er iets minder dan 18.000 mensen overleden op een bevolking van 17,5 miljoen inwoners. ligt het aantal besmettingen in België lager dan in Nederland. Volgens het Belgische instituut hebben bijna 5 miljoen mensen hun eerste vaccinatieprik gehad. In Nederland zijn dat er volgens het corona-dashboard ruim 10 miljoen. In Rotterdam-West is een man aangehouden die ambulancemedewerkers te lijf ging. Die hielpen gisteravond iemand die onwel was geworden. Toen ze de patiënt in de ambulance wilden onderzoeken... begonnen omstanders te schelden, te duwen en te filmen. De man die uiteindelijk werd aangehouden stond een medewerker... De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft aangifte tegen de man gedaan. En Erwin Koeman is definitief de nieuwe coach van het Israëlische Beitar-Jeruzalem. Hij heeft een contract getekend voor één seizoen. Woensdag bracht Beitar het nieuws al naar buiten, maar toen was het nog niet officieel rond. Erwin Koeman is 59. Hij is de grote broer van Ronald Koeman, de trainer van Barcelona. Het weer op de meeste plaatsen droog en in het zon. het wordt 16 tot 20 graden. Morgen wat zon, op de meeste plaatsen blijft het droog, het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je bij Amsterdam nog 5 minuten vertraging op de A10 Zuid richting de A10 West... tussen Buitenveldert en knooppunt De Nieuwe Meer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Vanaf nu heten we goedemiddagsantwoord, want het is 12 uur geweest. In de tweede uur zouden wij met een heleboel mensen gaan praten. Waaronder Jeroen Trouw-Des van uh, Voortgang met Omgevingsvisie. We krijgen je niet aan de lijn, Jeroen, dus mocht je luisteren, bel ons even op. Of ga zitten wachten tot je uh, gebeld wordt, want we krijgen je antwoordapparaat. Daarna gaan we praten met uh, burgemeester Molenburg over uh, oproepkennis uh, van de politiek te doen. Geachte burgemeester, als Jeroen niet opneemt, dan gaan we u bellen. En daarna praten we met Peter Kramer van de OPZ uh, over de ambtelijke samenwerking. Wat wordt het nou duurder of wordt het goedkoper? En Cor, heb je inmiddels iemand aan de lijn? Ik heb nog niemand aan de lijn. Nou, dan zou ik zeggen, doe, doe nog maar een muziekje. En dan uh, gaan we bellen. En ik zal van mijn microfoon afblijven. blijven. Ja, want dat plastic zakje, dat, uh, ja, dat uh, handelen we. Heb jij een plezierstukje doen? Ja, maar ik kom er niet aan. Um, nee, okay. Omdat we nou toch even wat tijd hebben. Um, jij doet nog steeds de, de podcast van. Um, de Zandvoort Podcast samen met Gilles. Ja. Hebben jullie besloten om door te gaan? Uh, we hebben nu 22 afleveringen klaar. Die, zijn, die liggen op de plank? Die liggen op de plank. We hebben de, de tiende, is nu net uh, gelanceerd, zeg maar. Wekelijks, hè? Ja. En uh, ik heb nog een kleine 10 of 15 afspraken die ik kan gaan maken, maar in de maand juli ligt het waarschijnlijk even stil. En we gaan in ieder geval door tot 26, daar hebben we stof genoeg voor. En daarna uh, gaan we iets anders doen, maar daar zijn we nog niet helemaal over uit. We gaan wel door met de podcast, onder dezelfde naam. Het blijft over Zandvoort gaan, maar we hebben een, waarschijnlijk een iets andere insteek dan nu. Wat, wat wordt dan een andere insteek? Dit, uh... Nou, dit, deze insteek is uh, eigenlijk uh, voor de rode draad is het circuit... en alles wat ermee samenhangt. Hè. We hebben met Jan Lammers gesproken, Alat Kalf, Michel Blekemonen... circuitmensen, vrijwilligers van het circuit. Mensen die ook uh, uh, de, de, de huisfotograaf van het circuit hebben bijvoorbeeld Chris. gesproken. Chris. Uh, Gerrie Hoekstra over uh, zijn ervaringen met het circuit... En als tweede deel praten we dan met bijzondere zandvoorters... of uh, zoals de Amsterdamse Waterleidingduinen... of over het Dunkerdorp of over de granalevissen. En in het tweede deel gaan we wel alles over zandvoort weten... maar misschien specifiek over een bepaalde doelgroep. Die... Heb, je, heb je wat? Uh, nou, uh, praat maar even rustig door, want Cor geeft dan wel een seintje. Oké, okay, ja. Um, terug over het circuit en klinkt misschien een beetje uh, kritisch... Um, er zit eigenlijk geen tegengeluid in over het circuit. Iedereen vindt het prachtig en mooi. Er zit uh... dus geen tegengeluid. Ja, nou, dat zal ik je heel eerlijk vertellen. Dat tegengeluid hebben we wel opgezocht. En we hebben geprobeerd uh, uh, de Amsterdamse waterleidingduinen officieel. En we hebben geprobeerd de Nationaal Park zuid Kennemerland officieel. En die hebben alle twee uh, deelname geweigerd. Omdat het circuit meedoet. En toen hebben wij gezegd, ja, je hebt hier de uit... Uh, uitgekiende mogelijkheid om een tegengeluid te geven. Z uh, ook de stichting Duinbehoud wilden wij uitnodigen. Maar die, ja, die willen niet zolang het circuit. Maar ja, dan schiet, schiet het natuurlijk niet op. Nee, maar maar is, het viel mij op ja. in die hele serie, ik zal het toch eens over vragen. Ja, nee, nou, je hebt gelijk. En wij, op, wij vonden het ook jammer. En um, op het moment uh, blijkt dat de burgemeester uh, uh, toch wakker is en uh, ons gebeld heeft. Of, of heb jij hem gebeld Cor? Uh, burgemeester, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen uh, ik geef dat gelijk over aan uh, Gert, want uh, die is tenslotte de politiek deskundige van ons twee. <laughs> goedemorgen, heer Molenburg. Goedemorgen. Hoort u mij? Goedemorgen. Ja, uitstekend. Dat is goed. Ik heb uh, gelezen in de krant en ook gehoord dat er vanuit de gemeente initiatief is genomen om mensen die geïnteresseerd zijn in de politiek uh, daarover in te wijden. Um, kunt u daar iets over vertellen? Ja, um, wij, um, we hebben natuurlijk binnenkort gemeenteraadsverkiezingen. Dat uh, gaat volgend jaar in maart plaatsvinden. Dat betekent dat heel veel politieke partijen nu bezig zijn met uh, zowel het opstellen van kandidatenlijsten... als het uh, vaststellen van, uh, van verkiezingsprogramma's. En um, ja, wat, wat wij gewoon zien is dat er best heel veel mensen... Uh, ...geïnteresseerd zijn in politiek uh, en ook wel heel graag uh, op een of andere manier actief betrokken zijn. Maar dat het al een drempel is, um, vaak, ja, omdat het ook om bekend is, uh, uh, ja, wat partijen we aansluiten. Uh, ik heb gezegd, we gaan uh, een cursus aanbieden van drie avonden, die eigenlijk inzicht geeft van hoe werkt nou de gemeentepolitiek, hoe werkt de gemeenteraad... Um, en ja, kijken of we op die manier kunnen activeren om nou politiek actief te worden. Moment hoor, ik krijg een signaal. Ja, ja ik krijg ook een signaal van de uh, burgemeester, U schijnt in een, een gesloten ruimte te staan, daardoor uh, galmt het allemaal nog een beetje. Het is niet heel duidelijk hoorbaar. u we Ik ben dat wel, maar u niet bij mij. Hallo? Even kijken. Ja, horen jullie mij goed of niet? Nee, nog niet echt goed. Is Niet echt. Nee. Maar um, staat u in de duinen? Nee, nee, ik, ik zit gewoon in een, uh, in een afgesloten. Uh, ik zit dit? In, mijn, in mijn slaapkamer te bellen om het uh, Oké, okay, dit gaat beter. Ik ben op, ja. ja, prima. Ja. Zo is goed. U was bezig. Uh, ja. Ga verder. Um, ja, ik weet niet vanaf waar het slechte woord was. Nou, maar in uh, ieder geval, wij, wij uh, bieden dus een, een, een, een, een, een drieavondse cursus aan. Voor mensen die uh, geïnteresseerd zijn in politiek en op een of andere manier wel betrokken zouden willen zijn... om die inzicht te geven in uh, ja, hoe werkt nou de lokale democratie, um, uh, hoe zit uh, de gemeenteraad in elkaar... Um, en uh, mensen op die manier mee te nemen en uh, ja, hopelijk ook te activeren om, uh, om politiek actief te worden. Ja, want uh, politiek is zeker bij de jongeren niet echt populair... Nou, dat, dat is heel wisselend. Ik kom gelukkig uh, in mijn, mijn werk als burgemeester heel veel actief betrokken jongeren tegen. Um, die Echt met de thema's die voor hen belangrijk zijn, uh, uh, ja, ook, ook op een hele verstandige manier daarover nadenken en omgaan. Ik denk uh, vooral aan uh, bijvoorbeeld huisvesting, wat natuurlijk voor heel veel jongeren echt een, een, een, een belangrijk punt is. Uh, en gelukkig zie ik heel veel uh, uh, ja, ik maar zeggen, activisme en, en uh, betrokkenheid... Alleen de stap vervolgens, uh, eh, om dat ook echt uh, in, in de politiek in de praktijk te gaan brengen... ...die is vaak heel groot uh, voor jongeren. Ja. Ja. Um, maar niet alleen voor jongeren, ook voor mensen die, die wat ouder zijn. Uh, merk ik uh, bijvoorbeeld als ik op mijn spreekuur uh, mensen langskrijg. Ik krijg natuurlijk mensen met, met, met klachten en, uh, en, en problemen langs. Maar er komen ook mensen met fantastische ideeën langs. Waarbij ik ook uh, echt zeg, Joh, uh, je zou eigenlijk met zo'n idee nu langs de politieke partijen moeten gaan... Want, uh, de programma's worden op dit moment opgesteld. Um, en ja, als je een goed idee hebt, zorg ook vooral dat dat zichtbaar wordt. Ja, ik weet dat veel politieke partijen überhaupt moeite hebben om uh, lieve leden te vinden en te houden, maar met name jongere leden zijn schaars te vinden in Zandvoort. <hums> Herkent u dat? Ja, dat, dat zie ik wel, maar ik zie gelukkig ook bij een aantal partijen toch dat er ook uh, um, um, echt jonge aanwas is. Um, nou, een tijd geleden ook weer uh, met gelukkig met een uh, wat losser uh, raken van de coronaregels ook een aantal jongeren kunnen spreken die. Uh, en uh, bijvoorbeeld ook het probleem wat ik net zei over huisvesting zitten. Uh, en uh, ja, je, je merkt ook op het moment dat, uh, uh, dat je het dan over politiek hebt, dat het vaak een, uh, een vrij onbekend terrein is. En, en ik zie gelukkig wel dat er wel bij een aantal partijen ook echt aanwas is. Ja, het is vooral heel arbeidsintensief, als je het goed wil doen. En uh, qua geld levert het niet te veel af, op, uh, had ik de indruk. als laatste Nee, politiek. Politiek is, uh, uh, het, het, het, het kost je veel tijd, um, ja, ja. tegelijkertijd uh, als je ideeën en idealen hebt, dan uh, hebben heel veel mensen dat er voor over. Ja, en je moet inderdaad niet in een gemeenteraad gaan zitten om er rijk van te worden, en, en gelukkig maar, want dat betekent dat mensen dat echt vanuit hart en ziel doen. Um, maar goed, heel veel raadsleden ja. doen het ook echt naast hun vaste baan en vast werk. Ja. Uh, en dat kost je toch gewoon een, uh, nou, een, een fixe aantal uren per week. Ja. Vier jaar geleden is ook zo'n uh, opleiding geweest. Uh, weet u of dat wat opgeleverd heeft voor de politieke partijen uiteindelijk? Nou, ik, ik weet dat dat acht jaar geleden in ieder geval heeft plaatsgevonden. En dat er ook uh, uh, eerder avonden zijn geweest. Ik heb niet echt inzicht in wat dat heeft opgeleverd. Ja. Uh, en nogmaals, het gaat... Uh, uh, durf voornamelijk om, om mensen ook echt inzicht te geven. En ja, dan vervolgens daar ook zelf uh, uit te halen wat ze eruit willen halen. ja, um, ja En ik hoop inderdaad dat dat leidt tot uh, het activeren van een aantal mensen. Uh, en vervolgens ook dat, dat partijen uh, hun, hun armen openen om mensen ook te ontvangen die, uh, die nieuw zijn. ja Dan weet ik dat de politieke partijen zelf ook actief zijn in het werven van uh, nieuwe leden. En ook uh, voor de raad of het schaduwraad. Maar nu uh, komen er zometeen allemaal nieuwe raadsleden. Maar hoe zit het met de wethouders? Want um, krijgen die ook bij aanstelling een opleiding... of moeten de partijen dat zelf verzorgen? Nou, um, uiteindelijk stelt de gemeenteraad de wethouders aan. Uh, een wethouder is een, uh, ja, in de regel een, een voltijds en misschien wel meer baan. Maar zonder functieprofiel... Ik ben zeven jaar wethouder geweest. Ik ben overigens toen de tijd op basis van een duidelijk functieprofiel uh, aangesteld. Want dat, de gemeente waar ik zat hadden ze echt heel een helder profiel van uh, wat ze van een wethouder uh, verwachten en wat een wethouder moest kunnen. En ik ben ook een groot voorstander van om dat uh, om dat ook te doen. Um, en op die manier ook echt gewoon uh, uh, nou ja, zeg, je ook het, het vak wethouder verder uh, professioneel inhoud in, in, uh, te geven. Um, mm. Maar was dat in Zandvoort dan niet zo, dat er een functieprofiel is voor wethouders? Wat zegt u? Was dat in Zandvoort dan niet zo, een functieprofiel? Nou, de, de, de, de, de, het, is bijna, uh, het is vrij ongebruikelijk in Nederland dat wethouders op basis van echte functieprofielen worden, uh, worden vastgesteld. Uh, het is nog, nog heel vaak zo dat dat vaak gewoon de lijsttrekker is die dan doorstroomt uh, als wethouder. Uh, en, ja, ik, maar goed, dat, dat voert heel ver om daar nu op, ja. uh, op door te gaan. Maar uh, uh, er is een groot verschil tussen het wethouderschap uh, als bestuurder en, uh, en de functie van raadslid. Ja. De raadslid uh, stelt de kaders en controleert uiteindelijk het college. En, het, uh, ja, en, en de collegeleden zijn echt de uitvoerders die het werk moeten doen... om. Uh, om te zorgen dat bijvoorbeeld een, coalitieprogramma ja. of een coalitieakkoord wordt uitgevoerd. Maar uiteindelijk zou de kwaliteit van de gemiddelde wethouder... wellicht in de landen te goede komen... als daar wat meer eisen aan werden gesteld. Bent u dat met me eens? Nou... Ik, ik, ik, nogmaals, ik zie hele goede wethouders, alleen ik, er wordt steeds meer van het vak wethouder gevraagd. Ja. Uh, de maatschappij wordt ook steeds complexer. Uh, ik heb zelf uh, nog met een wethouder gewerkt die 32 jaar wethouder was en die het uh, in anderhalve dag in de week naast zijn uh, graszodenbedrijf deed. Ja, die bestaat niet meer. Uh, mm -hmm. Maar ik weet dat er vanuit de wethoudersvereniging heel hard gewerkt wordt, ook om, uh, met name in opleidingen. Uh, echt wethouders uh, heel goed ondersteunen. Dus uh, dat, het ja. vak groeit mee. Oké, okay. kunt u toch even ja. aangeven hoe mensen die geïnteresseerd zijn zich kunnen opgeven voor die uh, trainingen? Ja, dat kan met een uh, simpel e-mailtje naar griffie.zandvoort.nl Dus griffie.zandvoort.nl En dat betreft dus drie avonden in juni en we hebben dat bewust niet op de avonden uh, gepland is het Nederlands elftal. Voetbal, dat, heel goed. Daar houden we Terecht, er natuurlijk rekening mee, ja. um, mensen kunnen zich aanmelden, het is een heel leuk afwisselend programma, ook met speeddate met uh, zittende raadsleden, uh, kennismaking met uh, ook ondernemers, uh, die van de politiek verwachte, uh, inwoners uh, komen aan bod. Dus het is een gevarieerd programma, okay. en uh, ik hoop dat er uh, veel mensen gebruik van maken. We hebben wel een maximaal aantal inschrijvingen van 15. Ja. Uh, ook omdat we mensen in de gelegenheid willen stellen... om goed met elkaar van gedachten te wisselen. Oké, okay, nou, ik hoop dat er heel veel mensen zich aanmelden... want uh, de politiek kan wel wat uh, uh, innovatieve jongeren gebruiken. Uh, ik wens jullie veel succes bij de avonden... en laten we hopen dat we volgend jaar... heel veel nieuwe jongeren hebben die actief zijn. Bedankt. Ja, niet alleen jongeren, I iedereen is welkom. Iedereen is welkom, oké. Okay, bedankt in ieder geval. Nou Gert, dat is okay. een politieke carrière voor je open, heb ik in de gaten. Wat zeg je? Er ligt een politieke carrière voor je open. Die heb ik net achter me gelaten. <laughs> ja, dat daar, ben ik net, daar ben ik net mee gestopt. Ja, oh. <laughs> Klein muziekje en dan gaan we door met de omgevingsvisie. Wat is met Jessica, als ik het goed gezien heb? Hé, hey, dat was weer een goeie. We halen het nou alles een beetje door elkaar heen: de muziekjes en de gasten. Uh, meneer Trouwder is, als het goed is, aan de telefoon. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, weer gelukt. Wij, uh, weer gelukt ja. wij gaan het hebben over de omgevingsvisie. De omgevingsvisie die, uh, loopt al een hele tijd. En uh, die uh, is eigenlijk in uh, 2020 volgens mij al gestart. Met een aantal sessies die openbaar waren in, uh, de, de, in het HDMZ. Ja, dat klopt. Um, daar is van alles uitgekomen. Er werden tekeningen gemaakt, uh, spelletjes gedaan. Uh, is dat gebundeld? En is daar wat uitgekomen? Ja, daar is ontzettend veel uitgekomen. Uh, we hebben niet alleen trouwens in het HDMZ gesproken. Maar ja, nadat, het, uh, nadat het, uh, alle coronatoestanden begonnen, zijn we natuurlijk digitaal uh, hard verder gegaan. Ja, samen met. Uh, ...uitgeronden vanuit de, de ZFM-studio. Mm -hmm. En uiteindelijk is daar een, een, ja, een ontwerp-omgevingsvisie uit voortgekomen. Uh, ja, een toekomstvisie voor, uh, ja, voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Zandvoort uh, tot 2040. En die is vorige week uh, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Uh. Ja, het is een, uh, een lijvig stuk, 100 pagina's uh, ja, uh, groot... Uh, hij was in de, in de breedte gepresenteerd en ik heb me nu in de lengte... dus ik kan hem nou uh, wat beter lezen. Um, jullie gaan voor vijf thema's. Economie, jaar rond economie stevig... samenleving, sociale samenhang en ontmoeting... ruimte, aantrekkelijk en leefbaar dorp... mobiliteit, slimme bereikbaarheid... duurzaamheid, groen en uh, toekomstbestendig. Um, wat is het, uh, de suggestie voor een stevig jaar rond economie? De suggestie voor een stevige jaar rond economie. Nou ja, dat, dat, dat, dat kun je natuurlijk uh, dat kun je op verschillende manieren invullen. En allereerst is het denk ik belangrijk dat ja, het natuurlijk niet aan de gemeente is om dat helemaal in te vullen. Dat is ook een belangrijk uitgangspunt van die visie. Het moet een, het moet een visie zijn van eigenlijk van alle verantwoorders. Uh, uh, uh, alleen met z'n allen brengen we die visie tot uitvoering. Dus wij geven een richting, maar we zeggen niet precies, nou en zo moet het uh, tot, uh, tot de drie cijfers achter de kom halen, want mm -hmm. ja, dat kan helemaal niet. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de jaar rond economie uh, Nou, dan zie je dat Zandvoort natuurlijk ja, geen hoge mate makkelijk is van uh, ja, de economie. Uh, Laten we zeggen de mooie weer economie Dat is logisch. Hè? Mm -hmm. De unique seven point uh, van Zandvoort. Uh, maar eigenlijk uh, ja, zou je willen dat dat uh, jaar rond ook uh, uh, meer verbreed wordt. Maar dan kun je denken aan bijvoorbeeld uh, uh, werken aan zee. Ja, dus dat er mensen die uh, een uh, flexwerkplek zoeken, uh, dat je die aan, uh, aan zee kan vinden. Of je kunt denken aan uh, evenementen, uh, congresfaciliteiten. Uh, uh, die zijn er nog niet. Maar ja, er zijn er ook best wel een aantal plekken die daar mm -hmm. geschikt voor zijn. Uh, zeker aan de noordkant uh, van Zandvoort is daar uh, ruimte voor. Uh, ja, werk aan uh, zee staat ook mooi ingetekend in, uh, in, ja. in, uh, in het uh, stuk. Dus ja. dat is uh, uh, economie. Uh, de sociale ja. samenhang en ontmoeting. Nou, de sociale samenhang en ontmoeting, dat kun je, ook op, uh, kun je ook weer op verschillende manieren invullen natuurlijk, zit uh, in de wijken. Dat je uh, zorgt en dus, uh, je bijvoorbeeld zorgt dat er uh, in het dorp uh, uh, aantrekkelijke, ja, meer groene plekken ook zijn uh, ja, die aantrekkelijk zijn voor mensen om daar toe te gaan om elkaar daar te ontmoeten. Dat helpt ook meteen bijvoorbeeld weer bij het... Uh, ...oplossen van de uh, problemen die veranderen om het klimaat met zich uh, meebrengt. Je ziet dus ook even opgaven, meerdere doelen dienen. We, zetten ook, we hebben ook gekeken, nou, waar zitten nu de wijkcentra en, uh, en helemaal volledig naar voorzieningen? Nou, dan uh, zie je dus dat er uh, echt hele goede voorzieningen zijn. Maar Op een aantal punten uh, dat je daar misschien ook nog wel wat uh, te versterken uh, uh, valt. Dus zorg ervoor dat de, de voorzieningen ook op alle plekken in Zandvoort uh, goed zijn. En zo uh, dus ook het ook al, uh, elkaar uh, daar ontmoeten. Je valt een beetje weg. Ja, Oh, oh, oh, ja, ik, uh, ik word nu nog prima. <laughs> ik ben er uh, nu weer goed te verstaan. Uh, oh, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Uh, nou, die uh, uh, ontmoetingsplekken en uh, uh, wijkcentra's die staan er uh, keurig op. Uh, ja. de derde punt, ruimte, aantrekkelijk en leefbaar dorp. Binnen uw uh, uh, bijeenkomsten, zeker in het begin... werd er toch wel het een en ander uh, geroepen over uh, hoe Zandvoort er op het ogenblik uitziet... Ja. Um, stoepen liggen los, de stenen zitten niet goed. Ja. Uh, gaat daar ook extra aandacht naartoe? Nou ja, kijk, weet je, dat is, dat is, dat is, dat is uiteindelijk zo'n visie die zet, die zet uh, de uh, uh, lijn uit uh, voor de toekomst. Mm -hmm. Eigenlijk is het de hoofdlijn, de grote lijn. En als je die grote lijn uh, met elkaar overeens bent, dan ga je het uitvoeren. En. Ja, weet je, uh, dat betekent uiteindelijk dus inderdaad dat je die openbare ruimte, want we hebben het over, ja. dat je die een stuk aantrekkelijker gaat, uh, gaat inrichten. Maar ja, uh, je ziet het nu natuurlijk op de Zuidboulevard uh, dat daar het een en ander gaat uh, gebeuren tot het komend jaar. Um, en doordat wij nu die ambities op die manier hebben omschreven, dat we zeggen, nou bijvoorbeeld, we willen uh, dat, dat, dat fantastische landschap, dat direct om zandvoort heen ligt... Willen we eigenlijk het dorp intrekken? Nou, het dorp is, het dorp is, is behoorlijk versteend. Mm -hmm. uh, nou, kun je dat niet aantrekkelijker maken... door dat landschap ook in te koppelen... zodat die overgang beter wordt... en dat je het dorp op die manier uh, vergroent... Nou, Dat, dat krijgt een ander aangezegd. Dus dat, als je dat echt gaat uitvoeren, dat is wel de bedoeling. Anders maken we zo'n visie niet. Ja, dan, dan heeft dat absoluut consequenties natuurlijk voor, voor de bijweg. Dat is toch absoluut de ja. bedoeling. Dat is de hele ja, het, visie. Absoluut. Het, ging, het ging in die eerste sessies wel een beetje over, uh, gewoon over het centrum. Uh, stoepen, ja. die, stoepen die scheef zijn en zo. Dus niet over wat ja. er nog moet worden vernieuwd. Maar ook ja. over uh, uh, het onderhoud van. Dus de, uh, nou, Ik kom straks nog op twee andere uh, stukken die geproduceerd worden. Uh, slimme bereikbaarheid. Zandvoort ja. heeft een weg heen en een weg terug en uh, dat blijft toch zo, of uh, komt er een, een lightrail? Uh, nou, niet zozeer een lightrail, wat we wel uh, hebben ingetekend is dat we, dat we zien dat nou, inderdaad die twee wegen, die, die liggen en ja, Het is niet dat ik je zomaar een derde weg erbij kan leggen, dat, uh, dat zit er niet in. En nee. Met al het, met het natuurgebied ook om Zandvoort heen, dat is uh, ingewikkeld. En bovendien, uh, ja, waar zou het heen moeten? Dat is ook wel een, een, een belangrijke. Maar we zien wel dat uh, je, uh, nee, de auto ongelooflijk belangrijk is voor Zandvoort. Maar je wil daarnaast ook op andere manieren Zandvoort beter bereikbaar maken. En uh, investeren in een goede, uh, hoogwaardige openbare voorsverbinding langs de zuidkant van Zandvoort... Uh, het spoor uh, dekt een beetje de noordkant uh, af. Maar de zuidkant van Zandvoort, dus bij de Zandvoortselaan. ja, dat zou wel een enorme toevoeging zijn. Dus die hebben we inderdaad in de visie hier ingetekend. Uh, ja, nee, ik, ik kom daar ook op omdat uh, uh, de laan de Zandvoortselaan, is. En er is niet al te veel ruimte uh, ja. meer om, uh, om nee. iets mee te doen. Klopt. Duurzaamheid, groen Klopt. en toekomstbestendig. Dat is natuurlijk uh, ja. uh, het modewoord, duurzaamheid. Uh, ja. Zandvoort die, uh, die wil daar ook wat mee. Hè? De gemeente Zandvoort die ja. gaat nu ook voor duurzaamheid. Wat um, is jullie uh, visie? Ja, duurzaamheid is... Zoals zelf zelf het is een, een modewoord. Ja, het is ook een beetje een containerbegrip. Hè. Je kan er ja. ongelooflijk veel uh, <laughs> ja. ondervangen. Het gaat over energietransitie. Uh, nou, uh, uh, ja, ook in Zandvoort... Uh, zullen we natuurlijk steeds meer uh, duurzame energie moeten opwekken. Dus we um, hebben een aantal plekken aangewezen... of uh, aangewezen uh, gezien waar dat uh, uh, zou kunnen. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld... Uh, dan denk ik het over zonne-energie, maar je hebt het ook over uh, warmte. Er wordt op dit moment ook gewerkt aan een uh, warmtevisie uh, binnen, uh, binnen Zandvoort. We hebben een regionale energiestrategie gehad uh, en al dat soort uh, onderdelen die komen bijeen in deze visie. Uh, je hebt het ook over, over uh, uh, groen, uh, ecologie, uh, gezondheid. Dat is ook uh, duurzaamheid. Dat heb ik net wat over uh -huh. gezegd hè. Uh -huh. Het vergroenen ja. van het dorp. Het zorgen het tegengaan daarmee ook van uh, hittestress. Uh, ja, ik denk dat een hoop mensen op de strand uh, al die hete prachtig vinden. Maar in het dorp uh, ja, is dat toch niet altijd even fijn natuurlijk. Als nee. je uh, mm -hmm. ja, gewoon woont en uh, uh, uh, ja, je komt uh, op alle hele hete plekken, dat is ook gewoon slecht voor onze gezondheid, uh, met z'n allen. En te verwachten dat het steeds heter wordt in Nederland. Ja. En dat het dus en elk steeds droger wordt, mm -hmm. en soms dus veel natter wordt. Ja. En dan is uh, vergroenen is daar een uh, is daar een oplossing. Uh, voor. Dus dat is ook een, uh, ja, een, een belangrijk punt als het om de duurzaamheid gaat. Uh... staat ook uh, keurig beschreven in het, uh, in het stuk. Hè? En uh, ja. voor de duidelijkheid: het stuk is te lezen uh, via de gemeentesite bij de afdeling Projecten en dan Omgevingsvisie. Daar ja. kan men uh, inlezen. Uh, er stond ook nog een termijn: is, is dat een, een sluitingstermijn van, uh, van nieuwe ideeën? Nee, het is niet meer zo van nieuwe ideeën. Kijk, wat er nu is vastgesteld door het college is uh, dat dit een, uh, is een ontwerpvisie is. Ja, dat betekent dus ja. dat die nog niet definitief is. Maar dat de visie nu uh, inderdaad voor iedereen die dat wil uh, te lezen is. En iedereen daar ook op kan uh, reageren. Ja, we zijn nu ontzettend benieuwd wat mensen vinden van het verhaal, wat ze goed vinden. Uh, wat ze niet goed vinden. En iedereen kan dus ook uh, ideeën inbrengen en suggesties meegeven. Ja, anders moeten we in die visie. Okay, nou. en, die gaan we en die gaan we bekijken. En, dan... en die worden dan verwerkt in het definitieve stuk. En dat kan vanaf morgen. Ik heb dat gaat ook meteen gezegd. Mm -hmm. Met 12 juli. Dus uh, mensen die nog wat uh, willen uh, uh, aanbrengen. Die, uh, en dat stuk moet dan wel gelezen zijn. Uh, ja. Kunnen bij u terecht. En dan uh, Zeker. zou het eventueel nog uh, meegenomen kunnen worden. En dan nou, dat, dat, dat gaan we er sowieso naar kijken. En, en ja, en, en, en, en, ja en goed ideeën die worden verwerkt in het stuk, absoluut. Oké, okay, ja. nou ik hoop dat, uh, uh, dat u reactie krijgt. Want, uh, ja, dat hoop ik ook. Het is natuurlijk nu al een beetje uh, moeilijk met al die vergaderingen via de livestreams. De openbare waren toch, denk ik, makkelijker te doen. Uh, ja. Twee korte vragen, of eigenlijk één. Ja. Uh, aan het slotstuk wordt uh, uh, gezegd, er is nog een opgave notitie. En een ja. perspectievennotitie. Ja. Um, Kunt u dat kort uitleggen? Want ik probeerde de website te openen van de Gemeente Zandvoort. maar die was dicht vanmorgen. Ik geloof dat alle ICT bij de Gemeente Drijf ligt. Ja. <laughs> Zoiets lastig ik ergens. Oh. Uh, dat, dus dat is een technisch probleempje. Uh, ja, klopt. We hebben een opgavennotitie. Uh, uh, we hebben. Het, nee, je zou kunnen zeggen om, om te komen tot die omgevingsvisie. En nee. heb heb dat hebben we in drie rondes gedaan. We hebben allereerst de opgaves uh, gedefinieerd. Dus wat, wat komt er nou op ons af? Dat hebben we ver, verwerkt opgeschreven in een zogenaamde opgavenotitie. En die is een, een tijdje geleden vastgesteld door uh -huh. de gemeenteraad. Nou, vervolgens hebben we drie toekomstperspectieven uh, voor Zandvoort uh, uh, opgesteld... Uh, om, om, om, om een stip op de te om richting te bepalen. Okay. En dat hebben we beschreven in die perspectieven notitie. En de aantrekkelijke kanten van die drie perspectieven die hebben we uh, gebundeld... In uh, de omgevingsvisie. Dus eigenlijk zou je kunnen okay. zeggen dat er tussendocumenten tussen zijn om te komen mm -hmm. tot wat er nu ligt. En die okay. documenten die zijn nog steeds te lezen op de website. Ja, als hij het doet. Als hij het weer doet. Ja. Geen luchtkastelen, maar een voortbouwend op het DNA van Zandvoort zelf. Passend, Precies. inspirerend en ambitieus. Meneer Steur, mag ik u danken voor de uitleg? Uh, mensen die nog wat willen, moeten het maar lezen via Projecten, omgevingsvisie. En kunnen nog steeds bij u terecht. Absoluut. Ja, dank u wel. Absoluut. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Of Weting, uh, en het was, waren de Kings, en dit was op speciaal verzoek van onze redacteur Gert van Kuik. Cor, je bent veel te soepel voor hem. Aangeschoven is uh, de Kramer senior. Ja, gewoon de Kramer. <laughs> Goedemorgen. Uh, of goedemiddag is het wel? Ja, al het is een goede middag, zo'n ja. um, Peter Kramer van de opz fractievoorzitter. Uh, wij gaan het hebben over uh, geld. Uh, volgens over, mij niet, uh, alleen, over niet alleen over geld. Niet alleen over geld, het gaat over ambtelijke samenwerking. Ja. Um, in het voorsprek hebben we heel even gezegd uh, breed gedragen raadsakkoord. Daar is dat uh, ook in uh, vermeld. We gaan met z'n allen zorgen dat uh, de samenwerking goed gaat verlopen. Uh, daar is in, uh, uiteindelijk in 2020 is er een breukje gekomen. Er is een nieuw uh, nou ja, akkoord gesloten. Daarin staat dat ook. Dat er uh, samengewerkt zou worden... Dat we er een succes van zouden hebben. Of in ieder geval dat coalitie, het laatste coalitieakkoord, staat. Uh, we gaan er een succes van maken. Zet ja. heeft dat coalitieakkoord niet ondertekend. Uh, maar uh, aanvullend staan er ook uh, bedragen genoemd. Wat het uh, maximaal uh, zou mogen, extra mogen kosten. En dat maakt het moeilijker om mee te gaan om er een succes van te maken? Nou, ik. Ik denk dat het, eh, als je nu ziet wat de geschillencommissie heeft geadviseerd. Daar kom ik zo op. Oh, nou. ik, ik zit nog even in 2020. <laughs> 2020? Ja, weet je. Um, het, is, het is heel ingewikkeld om te zeggen van um, um, die samenwerking is niet geslaagd of die samenwerking is wel geslaagd. Uh, er staat, we doen met z'n allen ons best om. Ja, en ik denk dat dat ook uh, uh, zo is dat je dat doet, alleen uh, er spelen... Uh, en dat staat ook wel goed verwoord in het uh, rapport... dat het college, uh, de raden... Hè, dan ga ik even uit van beide colleges... maar ik kan natuurlijk alleen maar praten mm -hmm. voor zandvoort... dat die colleges de raden uh, niet op de juiste manier meenemen... als het gaat over uh, aanpassingen met betrekking tot uh, die samenwerking. Dus op een gegeven moment, uh, als je als college uh, heel erg... Uh, zeg maar in het proces zit. En je houdt de raad, hou je uh, dom. Hè? Uh, en um, wij hebben dat ook aan de lijf ondervonden uh, recent een aantal maanden terug... dat wij vragen hebben gesteld over uh, de onderhandelingen en de gesprekken. En dan krijg je als antwoord uh, van uh, nee, u krijgt het niet. Vervolgens zeg je ik heb er hè, tussen haakjes recht op. Dan krijg je het antwoord ja, de gesprekken zijn vertrouwelijk geweest hebben wij contact met halemse uh, raadsleden... dan blijkt dus dat die halemse raadsleden... op hoofdlijnen wel zijn individueel ja, zijn je, geïnformeerd. Als je, als je... Dus, dus, dus het is ook een kwestie van... Uh, dat uh, zo'n raad die eigenlijk de toezichthouder is... van het college, uh, dan mag je ook verwachten... dat die op de juiste wijze wordt meegenomen in het proces... dan wel in veranderingen met betrekking tot die dienstverlening. Dat klopt, maar dan roep je ze op het motje. <laughs> ja, maar... Uh, ik weet niet, uh, jongens, jongens, de irritatie, de irritatie uh, die er bij dit college is... van uh, de vragen die gesteld worden, en met name uh, uh, wel van OPZ... Uh, is uh, groot, omdat ze eigenlijk niet op het matje geroepen willen worden... en vervolgens ook geen antwoorden geven. Uh, kijk uh, naar uh, dit, dit, dit hele dossier van de ambtelijke samenwerking. De vragen die er allemaal gesteld zijn... Uh, er komt geen antwoord. Dan wel een afwijkend antwoord. Maar, uh, Ofwel, hè, we, we snoeren de mond en ook naar de buitenwereld toe. Uh, we leggen overal geheimhouding op. Ja, maar dan kom ik daar toch bij terug. Want uh, OPZ is natuurlijk niet de enige partij die uh, een vraag stelt. En er is een, uh, een termijn waarop je antwoord moet krijgen. Nou kijk, ik, ik zou zeggen, uh, neem uh, vanmiddag even de tijd en kijk eventjes ook de termijnen die overschreden zijn. Heb ik. Die heb je? Nou, da daarom vraag ik dit ook. De er, laatste er standen. Is... Ja, er is, er is een, die termijn moet je dan aanhouden toch? Nee, natuurlijk moet je die termijn aanhouden. Maar uh, het, dat, dat wekt irritatie, dat werkt, uh, dat werkt tegen je, uh, zeg maar, in de samenwerking. Oké. Okay. Um, we moeten een beetje door voor de tijd ja. ook. In uh, 2020 komt Berenschot met een rapport in uh, september. En uh, daar wordt een raadstuk uh, uh, geproduceerd. En uh, dan zegt het college... de conclusie in het rapport delen wij. Met uitzondering van de conclusies over financiën. Ja. Dat is toch raar? Nou, dat hoeft niet zo raar te zijn. Als zij, uh, zeg maar, uh, uh, vinden dat... Uh, uh, scherp is onderhandeld, wat zij altijd hebben gezegd... Hmm. en uh, dat zij uh, vanaf het begin uh, ervan overtuigd zijn... dat datgene wat zij uh, zijn overeengekomen financieel... dat dat ook hetgene is voor de dienstverlening die ze krijgen... dan snap ik dat zij zeggen van uh, uh, dat onderschrijven we niet. Maar roept dat dan niet bij uh, de raadsleden de vraag op van... zijn er nu al overschrijdingen waar, waarvan wij iets niet weten... Dat is met name ook door de VVD is dat meerdere malen aangehaald. en eh, dat is, eh, Het was een beetje een kaarsgraafmethode, maar dan werd er steeds een plakje bijgeplakt. Eh, eh, dus eh, daar is eh, wel vaak een discussie over geweest. Maar niet in hoofdlijnen wat er nu, eh, zeg maar, eh, anno 2021... uit dat geschillencommissierapport komt... dat eh, op voorhand A, het college... Uh, commitment geeft... Uh, over de uitkomst. Maar B ook nog eens een keer... aan de voorkant heeft gezegd... ja, die efficiëntiekorting eigenlijk... Uh, hoeven we die niet uh, te hebben. Dus Zo je bouw staat dat... je dus naar nul? Zo staat het er ook. Ja, Niet alleen dat je het afbouwt naar nul. De, de geschillencommissie heeft gesprekken gevoerd... met beide colleges. En beide colleges vinden... Uh, die uh, efficiëntiekorting... vinden ze... Uh, uh, niet, niet noodzakelijk. Nee. Nou, hoe vreemd kan het zijn? Ja, die, uh, die twee stukken. Uh, want we slaan wel een stukje over uh, van 2020 naar uh, 2021. En dan uh, ga ik even terug naar... Uh, oh, dat, dat wil ik straks doen, want ik heb nog meer dingen. Um, je hebt al een paar keer aangehaald de geschillencommissie. Hè? Nou, dat rapport is gepubliceerd. Ja. Um, ik heb daar een klein uittreksel over. en dat, dat, ja, Ik moest het... Er is niet scherp afgebakend wat onder reguliere dienstverlening valt... wanneer er sprake is van nieuwe taken of maatwerk. Dat, samen met eerder genoemde verschillen in de financiële sturing... verklaart dat de Haarlem knelpunten signaleert... en dat zich Zandvoort geconfronteerd ziet met nieuwe verzoeken. Ja, er is Dan, dan is het toch niet goed geregeld? Nee, maar volgens mij is dat ook de Achilleshiel van deze hele... Uh, het is trouwens geen samenwerking, het is een fusie. Hè? Laat ik dat ook nog eventjes aanhalen. Het is een fusie van de ambtelijke samenwerking. Nee, er is... Aan het begin nooit een nulmeting gedaan. Uh, Dat dus... staat er ook in. In 2018 is er geen nulmeting. Nee, er is geen nulmeting gedaan. Dus uh, de wederzijdse verwachting, het was waarschijnlijk de kick uh, van de beide uh, burgervaders en colleges om deze uh, fusie uh, tot stand te brengen. Maar er is op geen enkele manier een nulmeting gedaan. Er is niet gekeken van wat uh, zijn, uh, hè, wat is Zandvoort specifiek? Hè? Uh, natuurlijk een aantal beleidsvelden, uh, daar hoef je niet eens naar te kijken... als het gaat over jeugdzorg, WMO en dat soort zaken. Dat is gelijk uh, problematiek als Haarlem. Maar als het hier gaat over economie... dan is dit een, uh, een totaal andere economie dan er in Haarlem is. Uh, alleen de strandproblematiek, uh, uh, winter, zomer. Mm. Uh, dus in die zin, uh, als, je, als je dan geen nulmeting doet en je spreekt niet met elkaar... De wederzijdse verwachtingen uit. Ja, dan kom je op een gegeven moment. in een impasse. als het gaat over. Van, uh, wie zetten we waarvoor in. en hebben we de juiste mensen op de juiste plek? Nou uh, ja, dat is ook een, uh, een conclusie van, uh, van, dat, van die geschillencommissie. dat het gewoon goed afgesproken is. of niet afgebakend, zoals dat het met een ja. duur woord heet. U ziet wel. Um, en dat noemt we ook. en dat is ook wel. de WMO bijvoorbeeld loopt goed. Hé, hey, je gaat u tegen me zeggen. Ja, goed hè. Uh, er zijn dus wel. Vlakken waar het wel goed gaat en vlakken waar het niet goed gaat. En dat is, dat is nu duidelijk. En daar wordt natuurlijk uh, uiteindelijk met de geschillencommissie in de hand aan gewerkt. Nou, um, heb je de krant en je hebt de Haamsdagbad. En de Krant zegt, de soep wordt niet zo heet gegeten als die gediend wordt. Maar in de Haamsdagbad lees ik dat er tonnen bij moeten. Ja, maar ik krijg van de Zandvoldse Krant een beetje het idee dat dat uh, een krant is die uitgegeven wordt door de coalitie. En uh, ik denk dat het Halems Dagblad uh, zeg maar een juiste weergave geeft uh, als je dat ook uh, zeg maar in lijn ziet met wat uh, in het laatste coalitieakkoord is afgesproken als het gaat over bedragen. Hey, um, kan je dat duiden? Nou ja, uh, in het laatste coalitieakkoord staan uh, een tweetal bedragen voor 21 en 22 wat het meer mag kosten. En de geschillencommissie uh, die komt nu uiteindelijk uit op het bedrag uh, wat al uh, vaker is genoemd uh, in Haarlemse uh, raadscommissies uh, of uh, raadsvergaderingen. Dat ze graag 700.000 euro meer willen hebben. Nou, dat krijgen ze nog niet in 21, maar in 2025 komt het uit op 700.000 euro. En dan hebben we nog niet uh, gesproken dat daar ook nog indexatie over gaat. Dus in 2025 hebben zij 800.000 euro extra. En ja, waarop is dat gebaseerd? Dat is alleen maar gebaseerd omdat de efficiencykorting is afgeschaft. En daar is die commissie zo tegenstrijdig in... als het gaat over datgene wat ze schrijven. Ze schrijven in eerste instantie... Uh, van uh, dat op basis van ervaringen elders, dus niet, niet, waar, maar niet elders. waar, maar elders... dat een efficiëntievoordeel niet mag worden verwacht. En dan vervolgens doen ze de constatering... dat zeker niet in de eerste jaren van een samenwerking... omdat geïnvesteerd moet worden in kwaliteitsverbetering en integratie. Nou, die samenwerking is twee jaar aan de gang. Dus waarschijnlijk is er dus ook geen kwaliteitsverbetering gerealiseerd... en is er van een integratie ook nog geen sprake. Nou, dat is, dat is het, het, het, het eerste. Maar dan vervolgens is het, wordt het nog mooier... dan uh, zeggen ze ook nog... Uh, van, uh, er is geen onderbouwing gevonden voor een efficiency-korting. En dan de volgende reden is... dat die ook nog niet is gemonitord, die efficiency-korting. Nou, dat alles bij elkaar is voor mij toch een behoorlijke tegenstrijdigheid... waarom er überhaupt nu gezegd wordt... de efficiency-korting, uh, die is niet meer van toepassing. En het hele bijzondere... Nou, het is, het is ook wel een beetje een raadsel wat ze vertellen, hè? Nou ja, maar het is tegenstrijdig. Ja. Het is totaal tegenstrijdig. Als je de eerste twee jaar of de eerste drie jaar zegt van... ja, de integratie en uh, hoe heet dat... De kwaliteit mm. moeten kwaliteit verbeteren, moeten elkaar leren kennen. Allemaal heel logisch. En dat je dan zegt, ja, uh, dat kost iets meer. Hè? Of dat, uh, he, de, dat, mm. dat zou kunnen. Maar dan vervolgens zeggen van... ja, maar dan schaffen we het eigenlijk maar af. Ook naar de toekomst toe. Ja, en ja, dat, dat is die dat onderbouwing? En, maar, het ergste vind ik dat het college van Zandvoort... hier op voorhand tegen de geschillencommissie heeft gezegd... daar gaan we mee akkoord. Dus niet eens gezegd hebben van... oh shit, we gaan eens kijken om het te, alsnog te onderbouwen... en vervolgens we gaan het dan alsnog eens te monitoren. We nemen het gewoon aan. Maar we nemen het gewoon aan. Nou, triester kan het niet zijn... hoe dit college met het geld van Zandvoort omgaat. Nou, um... Heb ik een overzicht uh, uit dat commissierapport uh, gehaald? En het blijkt dat we volgend jaar 10.260.000 euro kwijt zijn. Ja. Is dat zonder die extra tonnen of is dat met extra tonnen? Nou, weet je, over dat bedrag uh, kan ik geen oordeel geven. Kijk, uh, uh, er staat ook een hele opzomming bij over de jaren heen. Uh, juist dat bedrag, hè, op basis van dat bedrag, hebben wij gezegd van er was openzet een motie ingediend dat wij gewoon zo snel mogelijk een nader onderzoek willen... naar die hele ambtelijke samenwerking. Ja, die, heb ik, die heb ik ook nog staan als vraag. Nou, kijk eens aan, maar ik denk van ik zal die, het meteen even... Ja, nou, op, op 16 februari is ja, die motie ja. Het ging een beetje over de toonzetting. Dus op, uiteindelijk kwam er een goede motie uit met het verzoek... wij willen een onafhankelijk onderzoek. We zijn nu ja. een aantal maanden verder. Ooit ja. wat van gehoord? Uh, er is één uh, bijeenkomst geweest uh, zeg maar van de begeleidingscommissie. En vervolgens is, zijn daar wat afspraken gemaakt dat uh, de, gem de gemeentesecretaris van Zandvoort aan het werk zou gaan. En tot op heden hebben wij daar geen vervolg op gezien. Uh, er zouden drie bureaus uh, worden geselecteerd en vanuit die drie bureaus zou er één worden gekozen. Mm -hmm. En uh, nou ja, zoals ik ook al uh, genuanceerd in het Haaloms Dagblad heb gere gereageerd... Ja is juist die motie met die vier vragen die wij hebben gesteld ontzettend van belang om uh, zeg maar um, een oordeel echt een inhoudelijk oordeel te kunnen geven ook, over dat wat de geschillencommissie heeft gezegd wil niet uh, dat doet geen afbreuk aan het feit dat ik het advies van de geschillencommissie en het op voorhand van het college uh, akkoord gaan met het afschaffen van het efficiëntie-voordeel, uh, zeg maar, dat ik dat wel heel erg kwalijk vind. Mm -hmm. En ook gewoon de tegenstrijdigheden die er, erin staan. Nou ja, voor de mindset, dus op die motie, wat zijn de totale kosten van de voor Zandvoort verricht werkzaamheden en dienstverleningshandvest door middel van benchmark? Ja. Um, de financiële consequenties zijn van de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling, dus jullie willen al een beetje in de toekomst kijken. Uh, ...de financiële consequenties voor het beëindigen. Ja? Dus wat zijn de kosten als we het weer zelf ja. gaan doen? Um, Daar wordt heel snel over het jaar, ja, dat gaat heel veel kosten. En vervolgens zie je niet wat het gaat kosten. <totstijnd> ja, de, de, uh, heel veel kosten. Uh, het hoeft niet veel te kosten. Want uh, als je gewoon uh, zeg maar in de landen kijkt, uh, zijn er allerlei... Uh, gemeentelijke samenwerkingen. Er zijn uh, kleine gemeentes... Uh, die een eigen apparaat nog hebben. Uh, er zijn uh, allerlei... accountantskantoren. Je kan... Uh, jaarrekeningen met elkaar vergelijken. Dus uh, er zijn... samenwerkingen die... Uh, of fusies van uh, gemeentes... die ook weer ontvlecht zijn. Heb je dus... daar wel eens naar gekeken? Ja, zeker hebben we naar gekeken. En? Nou... Uh, het, zou het zo kunnen zijn dat het aan de ene kant duurder is... en aan de andere kant goedkoper? Het ligt aan hoe je dat doet? Nee, maar de, de, je kan niet zo makkelijk praten over het ene is duurder of het andere is goedkoper. Het belangrijkste is dat je dat afstemt op de dienstverlening die je wil. En de kwaliteit. En uiteraard. Het is kwantiteit en kwaliteit is het. En dat hoor je iedere keer niet. Je hoort, daar, daar wordt niet over gesproken. Het gaat, het gaat vaak over geld. En juist vanuit die benchmark zou het goed zijn dat we dat uh, dan ook inzichtelijk krijgen. En het gaat niet alleen over geld. Het gaat ook over kwaliteit. En, en ja, dan zie je nu opeens, uh, ook in het rapport van uh, onze uh, geschillencommissie, dat uh, de ambtenaren nu bezig zijn met een nulmeting. Nou, heel bijzonder, uh, maar waar? Ja, nou ja, okay, uh, men gaat nu eens kijken hoe het zit. En eigenlijk is dat dan al... Uh... Ja, maar ondertussen is wel die efficiëntiekorting korting Ja, ja, ja. ja. Dus, dus dat is dus eigenlijk al, totaal tegenstrijdig altijd. Het is, allemaal, het is zo, Maar het meest kwalijke is dat dit college op voorhand zegt: we hebben geen efficiëntie laat het maar zitten. Okay. Dus ze hebben gewoon een cadeautje aan Halem gegeven. Maar, ze hadden het juist, ja, mogen zij dat beslissen? Ja, mogen zij dat beslissen? Moet dat niet dat, voorgelegd worden aan de nee, raad, want uh, het gaat over geld? Ja, uh, dat zou inhouden dat, het, uh, dat ze een motie van wantrouwen krijgen. Op een gegeven moment klaar. Ja. Maar. Uh, dan is het. Uh, de vraag. Uh, hoe gaat dit aflopen? Nou ja, dat gaan en wij. Ik denk uh, dat. Zandvoort daar niet bij gebaat is. Dat... En Zandvoort is, was ook, is natuurlijk. Uiteraard niet gebaat om zoveel extra geld. Uh, zomaar... Maar ja, de, daarom. Bestuurbaar. Uh, Zandvoort is niet gebaat. met een uh, politieke crisis. zoals een motie van wantrouwen. Maar. Nee. Men heeft natuurlijk wel recht op. goed financieel beleid. Uiteraard. En. en de raad is de baas. Dus de raad moet dan gewoon zeggen: ah, ja. jongens, dan gaan we gaan het zo ja, zo doen. Dus je kan niet zomaar een cadeautje geven. Nee, maar dat gaan wij ook niet geven. Daar nee. gaat het ook niet mee akkoord. Nou, er staat hier als, als slotopmerking: dinsdag wordt het rapport uh, besproken. Ja. Um, zijn er al vragen ingediend? Nou, of gaan jullie die ter plekke bespreken? Hier hoef je geen vragen over in te dienen. Het is dus gewoon: het is een goed leesbaar rapport. En er staan ja. tegenstrijdigheden in. Dus uh, je, kan, je kan er wat, wat van vinden. Het college is er al mee akkoord. Dus uh, ik zou zeggen van... Uh, breng het in de raad in stemming en we zien wat eruit komt. Gaat het gebeuren? Nou ja, uh, uh, als ik zie dat de coalitie is... Er zit nog één liberaal die uh, zeg maar het VVD-programma nog steeds steunt. Dus als die liberaal zegt van... Uh, ja, ik steun nog steeds dat VVD-programma... En het bedrag is 200.000 of 300.000 euro. Dan uh, kan ik me niet voorstellen uh, dat hij hiermee in gaat stemmen. Als je iets hebt met tegenstrijdigheden, dan kun je toch niet meer over uh, oppositie en coalitie praten. Als het stuk niet klopt, dan klopt het niet. Ja, Ben. Ik zou zeggen. Uh, Ik wacht dat uh, dinsdag wacht met, uh, wacht met spanning af. af. Ja. En, uh, ja. We gaan weer uh, kijken. En Waarschijnlijk is er wel weer een columnist ja. die het Kluchttheater aanhaalt. als, uh, als zijnde uh, uh, podium voor dingen die hier gebeuren in Zandvoort. Ik ben er zeer benieuwd naar. Uh, nou, Peter. Laat, laat, laten we ook een klein beetje vertrouwen hebben in Gilles Kok: hè? dat hij nu als eindredacteur uh, eens een keer goed uh, de columns doorleest. Voordat ze geplaatst worden. <laughs> nou ja, daar is uh, ook wel nodig over te zeggen. Uh, Peter, bedankt voor de uitleg. Geen ik dank. ben zeer benieuwd naar uh, wat er uh, dinsdag gaat gebeuren in de, in de commissie. En uiteraard uh, zal, denk ik, dit wel een bespreekstuk worden voor de raad daarna. Uh, dit was Goedemorgen Goedemiddag Zandvoort. En uh, Cor, bedankt voor de muziek. En Gert, ook bedankt voor de redactie en de medepresentatie. Um, ja, ja, wij moeten nog wel even vermelden dat iedereen een hamburger moet gaan eten op het Raadhuisplein. Voor Liam. Voor Liam. Uh, voor de rest, uh, ja, je kan een wandeling maken... langs allerlei uh, zandsculpturen en de kroegen zijn weer open. Dus ik zou zeggen, geniet van het weekend en tot volgende week. Ik wil nog even, toch nog even Cor bedanken. Dat heb ik al gedaan. Ja, maar ik wil het zelf ook nog een keer doen. Alleen voor het ene liedje. Voor de geweldige <lacht> muziek. Voor de geweldige muziek die hij altijd doet. Ja, nou, dan vind, uh, vind ik het zo mooi. Kort bedankt. En wij wensen jullie allemaal een prettig weekend. En tot volgende week.